12 uur. Het NOS-journaal. Niselot Thomassen. Goedemiddag. Wilders hekelt uitspraak Rutte over PVV. Ontsnap de gevangenen België gepakt en nieuw onderzoek Europese Commissie naar ING. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Plaatselijk valt een buitje, maar dat stelt weinig voor. Het wordt 11 graden aan zee tot 14 in het binnenland. Morgen droog en zonnig met maximaal rond 14 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wisselvalliger en vrij fris. PVV-leider Wilders vindt dat premier Mark Rutte... als een wilde bras om zich heen slaat. Wilders reageert hiermee op Rutte's uitspraak gisteravond bij Pauw en Witteman... dat een stem op de PVV een verloren stem is. De demissionair premier vindt dat omdat volgens hem de PVV... als het erop aankomt, wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Verslaggever Michiel Breedveld sprak telefonisch... met PVV-leider Geert Wilders. Ja, hij gedraagt zich een beetje als een wilde bras... Uh...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 In Charleroi zijn twee gevangenen opgepakt die vorige maand na een gijzelingsactie wisten te ontsnappen. Het duo gijzelde in de gevangenis van Aarle twee Sipiers. Die liepen bij die ontsnapping zware verwondingen op. De veroordeelden werden volgens Belgische media onafhankelijk van elkaar aangehouden. Het incident in de gevangenis van Aarle leidde tot een staking van bewakingspersoneel in België. Volgens de Sipiers is het slecht gesteld met de veiligheid in de gevangenissen. Na ontsnappingspogingen in andere gevangenissen beloofde minister Turtle Boom van Justitie om 800...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 De Venezolaanse president Hugo Chavez is terug in zijn land. Hij was de afgelopen anderhalve week in Cuba, waar hij vanwege kanker een reeks bestralingen heeft ondergaan. Chavez maakte een redelijk fitte indruk. Bij aankomst inspecteerde hij de erewacht, omhelste een aantal ministers en hield een toespraak die hij afsloot met een geïmproviseerd lied. Chavez regeert Venezuela sinds 1999. Zoals steeds de laatste jaren, als hij gezondheidsproblemen had, waren er ook nu weer geruchten dat hij veel zieker zou zijn dan officieel.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 ja,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 De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... waar hij gisteravond overleed. Volgens de politie heeft het arrestatieteam niet geschoten. De Rijksrecherche stelt wel een onderzoek in... dat is gebruikelijk in dit soort zaken. De meeste nabestaanden van de vliegramp in Tripoli... hebben overeenstemming bereikt over de schadeafwikkeling. Voor zo'n 10 procent wordt nog verder onderhandeld... zegt een advocaat die veel nabestaanden bijstaat. Hij verwacht dat ook zij eruit zullen komen. Over de hoogte van de vergoeding mag de advocaat niet zeggen...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 Het record werd gisteren door Guinness World Records bevestigd. Een groep deskundigen had daarvoor foto's en videobeelden van de surftocht bestudeerd. De 44-jarige McNamara zegt dat hij op de bewuste novemberdag eigenlijk helemaal niet van plan was om te gaan surfen, omdat hij de dag daarvoor ook al de hele dag op zijn surfplank had gestaan. Geloof het of niet, de golven waren toen nog hoger, zegt de Amerikaan. Er is verkeersinformatie bij de ANDB Johnson Hoka. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. staat door een ongeluk bij Badmen, 2 kilometer. En daar is de linkerijzer dicht. Op de A50 Arnhem naar Oost. staat voor de Bouwburg bij Ewek. 2 kilometer door werkzaamheden. En ook een korte file op de A58. Tilburg naar Breda. daar staat voorknopend Sint-Anderbos. 2 kilometer door werkzaamheden. En daar is de weg het hele weekend dicht. tot maandagochtend 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws. PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte als een wilde bras om zich heen. Slaat en dat hij zich arrogant opstelt. Rutte zei gisteren dat een stem op de PVV een verloren stem is. In het Belgische Charleroi zijn twee gevangenen gepakt. Bij hun ontsnapping voor maand raakten twee cipiers zwaar gewond. En de Europese Commissie begint een nieuw onderzoek naar ING. Brussel wil weten waarom de bank de afgelopen twee jaar... geen passende vergoeding heeft betaald voor de 10 miljard euro staatssteun. Tot zover dit uitgebreide nws journaal Zo meteen Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1.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 Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Op dit moment wordt in Amsterdam de journalistieke routinier Gerard van Westerlo begraven. Straks rond kwart voor één praat ik met voormalige collega's van hem bij Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad over zijn journalistieke nalatenschap. En ook de reportage heeft met de mediawereld te maken. Met mediahypes om precies te zijn. Een maand geleden werd Nederland opgeschrikt door het verlies van Pinky de Penguin. De knuffel van het pleegzoontje van Argos-redacteur Gerard Leenders. De politie kwam eraan te pas. Net als RTV Drenthe, het NOS-journaal, De Telegraaf en Hart van Nederland. Voordat ze het door hadden, stonden Gerard en zijn pleegkind in het oog van een ware publiciteitsstorm. Waarom storten de media zich op een op het eerste gezicht onbenullig bericht? En hoe moet je als pleegvader met die plotselinge aandacht omgaan? Argos met een verslag van binnenuit. Verloren zaterdag 7 april tussen 11 en 12 uur. Op of rondom de markt in Assen knuffelpingwing, ca. 25 centimeter hoog, erg belangrijk. Gevonden. Bel 06-2708. Het is paaszaterdag en zoals elke zaterdagochtend ga ik met mijn tienjarige pleegzoon Amy naar de markt in Assen. Daar verliezen we Pinky. Ze knuffelt Hoe? is nog steeds onduidelijk. Natuurlijk worden er wel vaker knuffels verloren. Maar voor Amy is de knuffelpinguïn van grote betekenis. Hij heeft namelijk een erge vorm van reactieve hechtingstoornis. Door verwaarlozing in zijn eerste vijf levensjaren... heeft hij zich niet veilig kunnen hechten... en is het vertrouwen in mensen volledig zoek. Pinky is, zo weet ik ondertussen, de enige waarop hij onbegrensd kan vertrouwen. Verlies kan leiden tot nog een traumatische ervaring. We zoeken en zoeken, maar nergens is de knuffel te zien. Op weg naar huis barst Amy, die zich tot dan toe groot had gehouden, in tranen uit. Schreeuwend, ik wil Pingy, ik wil Pingy. Om te laten zien dat we er alles aan doen om de knuffel terug te krijgen... maak ik een simpel a met foto van de knuffel. En daarboven de tekst, verloren knuffelpinguïn. We rijden samen terug naar Assen, hangen een stuk of tien a op rondom de markt... en geven aan verschillende markkraampjes de oproep af. Van de stadswachten mogen we in eerste instantie niet plakken. Maar als ze zien wat op staat, nemen ze direct contact op met de marktmeester... om op te letten bij de avondschoonmaak. Amy kijkt verwonderd. Zelfs de stadswacht zet zich in om de knuffel te vinden... Terug thuis doe ik vijf mailtjes de deur uit, waarvan drie aan de regionale media. Het Journaal, RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. Ik stuur er ook een naar Burgenet Assen. En een vriendje van Amy komt met het idee om het bericht ook naar het Jeugdjournaal te sturen. Omdat ik graag wil dat ze er aandacht aan geven... maak ik duidelijk dat er meer aan de hand is dan gewoon een knuffel kwijt. Daarom schrijf ik onderaan de mail... Niet voor publicatie bestemd, maar wel belangrijk om te weten... pleegzoon Amy heeft een erge mate van reactieve hechtingsstoornis en verblijft sinds een jaar op de dagbehandeling kinderpsychiatrie. De pingvin moet overal mee naartoe, 24 uur per dag. Hij eet mee aan tafel, moet mee naar school, gaat mee naar bed. Amy is erg boos en verdrietig. Hij roept steeds, ik mis Pingy, ik mis Pingy. En s'avonds voor het slapengaan huilt hij heel erg... Op zondag staat een foto van Pingy op de voorpagina van Asse Journaal. Een dagelijks verschijnende digitale krant. Boven het artikel staat... Knuffel Pinkwien moet weer terug naar tienjarige bedroefde eigenaar. De 83-jarige oudjournalist Jan Hof en zijn vrouw Leni vormen de redactie. Ik vond het, toen ik dat uh, zo uit 80 e-mails, die we zo dagelijks uh, binnenkrijgen, las, werd ik echt direct getroffen door de, inhoud, de achtergrond van het verhaal. Je ziet een kind van tien jaar, hoor je, dat kennelijk een stoornis heeft... en zich vastbijt in dat echte enige houvast... dat hij in zijn omstandigheid heeft. En dat was de achtergrond van mijn uh, belangstelling. En met, ik zou eens zeggen, klinkt misschien vreemd voor de grote kerel met tranen in de ogen, dat verhaal heeft geschreven. Ja. Als Amy dit bericht ziet, is hij trots. Pingy staat in de krant. De aandacht voor zijn verloren knuffel doet hem zichtbaar goed. Twee dagen later, dinsdagochtend vroeg... sta ik op het station in Bijlen te wachten op de trein naar Hilversum. Ik word gebeld door Radio Drenthe of ik om iets na elf uur een telefonische oproep wil plaatsen. Natuurlijk, antwoord ik. Want de knuffelpinguin is nog steeds niet terecht. En je weet maar nooit. Het is roemvief over elf. De hoogste tit dus voor beltit. Jawel, Gerard Leenders uit Gerard, zeg eens. Een oproep om de knuffel van mijn pleefzoonje terug te krijgen. Pingy is kwijt. Ik hoop dat er weer bovenwaarde komt. Heel veel succes. Ja. En bel hem, want die knuffel die kan niet mist worden. Ik ben Ron Reins persvoorlichter en communicatieadviseur bij de politie in Drenthe. Dinsdagmiddag word ik rond drie uur op mijn werk gebeld door de politie. Via een mevrouw van Burgernet, een samenwerkingsverband tussen burgers en gemeenten, is het mailtje op zijn bureau terechtgekomen. Ik werd uiteindelijk uh, gebeld door een uh, medewerker die uh, belast is met uh, Burgernet meldingen. Zij had een verzoekje gehad van iemand, in dit geval de, de pleegvader, die... die hij vroeg van, hey, zou je iets voor ons kunnen betekenen? Want we zijn een knuffel kwijt. Omdat we toch wel nieuwsgierig waren, heb ik uiteindelijk gezegd... Van, ik ga eens even met die pleefader bellen. Prima gesprek. En we hebben gezegd, van, ah, maar misschien kunnen we toch iets voor je betekenen. Ik ga er een berichtje aan, aan wijden. Prachtig, dacht ik. In de wetenschap dat al die berichten door de plaatselijke media worden overgenomen. En hoe meer mensen in Drenthe dit zien, hoe beter. Ons doel is bereikt. De regionale pers, zelfs de politie heeft er aandacht aan besteed... en meer kunnen we niet doen om Pinky terug te krijgen. Van het jeugdjournaal hoor ik niets, maar dat had ik ook niet verwacht. En dinsdagavond laat krijg ik van het dagblad van het Noorden antwoord... op mijn mailbericht van zaterdag. Hallo meneer Leenders, het spijt me, maar wij kunnen niet aan dit verzoek voldoen. Het wekt verwachtingen bij mensen die ook iets kwijt zijn... Veel succes verder met uw zoektocht. Met vriendelijke groet, Janna. Tot mijn verrassing stopt dit hier niet. Sterker nog, de zaak komt in een stroomversnelling die steeds heftiger wordt. En waar geen einde aan lijkt te komen. 11 uur, Radio 2 NOS Journaal, Carmen Verheul. Goedemorgen. De politie in Drenthe is op zoek naar een speelgoedknuffel. De plusje pingwing, genaamd Pinky is van een jongetje met een reactieve hechtingstoornis. Het is donderdag 12 april en het is weer uh, tijd voor Max. De politie van Drenthe is sinds gisteren op zoek naar de pluche pinguïn. Goedenavond, dit is RTL. De politie in Assen heeft een officieel opsporingsbericht laten uitgaan voor een verloren knuffel. Dat klinkt best absurd, maar toch maakte de politie in dit geval een uitzondering. De Drenthe politie heeft vandaag een wel heel bijzonder opsporingsbericht verspreid. Gezocht een Pingwing knuffel. Dit is het nieuws van donderdag 12 april. Goedenavond. De politie in Assen heeft een officieel opsporingsbericht laten uitgaan... voor een vermiste knuffel. In Assen hangen overal posters met een foto van Pinky. Dan een bijzonder opsporingsbericht van de politie in Drenthe. De politie is op zoek naar dit knuffelbeest een pingwin genaamd Pinky. Goedenavond. Welkom bij Vermist naar Studio 31 Live op Nederland 1 met vanavond. Uh, we zoeken Willem van Goorden en kijk ook uit naar Pinky. En Pinky <laughs> is de knuffelpingvin van de 10-jarige Amy. Juist. Nou, we zijn dus op zoek voor Amy dus naar die knuffelpingvin Pinky. Het was een ware hype vandaag over een verloren knuffel. En daarom hebben zijn pleegouders de politie gevraagd... het verlies van de knuffel in de dagelijkse persberichten te melden. Half Nederland lijkt gewoon op zoek te zijn naar Pinky. Maar tot nog toe dus zonder resultaat. Duizenden tweets. Heel even is Pinky trending topic. Tientallen berichten op mijn voicemail. En vrijwel alle kranten besteden aandacht aan de verdwenen knuffel. Van Dagblad van het Noorden tot de Limburger. Van de Volkskrant tot NRC Next en van Trouw tot de Telegraaf. Politie zoekt knuffel. Politie start zoektocht naar vermiste knuffel. Politie jacht op knuffelpingwin. Hij heeft de knuffel nodig. Massale steun bij zoektocht Pinky. Amy mist zijn knuffel nog steeds. Amy in zak en as naar verlies knuffel. Boos maar trots op Pinky's beroemdheid. Tientallen pingwins voor Amy. Vermist Pinky, iets wat smoezelig. Nog geen spoor van knuffelpingwin Pinky. Zoektocht naar vermiste knuffel, ware heim. Wat is hier aan de hand? Oorzaak is het persbericht dat de politie op woensdagochtend 11 april op haar site zit. Tussen politieberichtjes als veroorzaker ongeval dankzij getuigen achterhaald... en kettingzagen buitgemaakt bij inbraken in zorgvliet staat... Vermissing van belangrijke knuffel, Assen. Een tienjarige jongen is zaterdagmorgen in Assen zijn knuffelpingwing Pinky verloren. De jongen heeft een erge mate van reactieve hechtingstoornis... en de knuffel betekent enorm veel voor hem. De pingwing gaat 24 uur per dag overal mee naartoe. De smoezelige knuffel was oorspronkelijk zwart-wit... en is circa 25 tot 30 centimeter hoog. Mocht iemand de knuffelpingwing hebben gevonden... dan kan hij of zij contact opnemen met 0900 8844. En hoe noemen we dit? Dit is een persberichtje, een publieksberichtje. Als ik dit bericht woensdagmiddag lees, schrik ik. De reactieve hechtingstoornis staat nu ineens ook op internet. Shit, dat wilde ik helemaal niet. Ik heb toch geschreven dat dat achtergrondinformatie was? Dat dit niet voor publicatie bedoeld was? Reins vertelt me later dat de politie moet kunnen rechtvaardigen... waarom zij dit bericht maakt. Binnen enkele uren wordt het bericht... door verschillende lokale Drentse blaadjes overgenomen. Maar daar blijft het dus niet bij. Het wordt een hype. Ik ben Peter Vasteman, ik ben mediasocioloog... en ik ben verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Peter Vasteman. Hij wordt ook wel de hype-professor genoemd... omdat hij in 2004 promoveerde op media-hypes. Hij somt een paar kenmerken van een hype op. Een hype, zou je kunnen zeggen, is een, uh, is een nieuwsgolf die heel snel tot stand komt. En dat is een nieuwsgolf die voortkomt uit zelfversterkende processen in de nieuwsproductie zelf. Media gaan elkaar volgen, gaan nieuws van elkaar overnemen. Daardoor wordt het steeds groter nieuws. Het wordt ook steeds belangrijker nieuws daardoor. Daardoor gaan nog meer media meedoen. Daardoor gaan ook andere mensen reageren op dat nieuws. En zo groeit dat nieuws heel snel uit. Dat kan ook een klein incident zijn of een klein, kleine nieuwsgebeurtenis zijn. kan dus op die manier heel snel uitgroeien tot heel groot nieuws. Gisteren was zo'n dag waarop ik me afvroeg of ik vroeger, of misschien nog steeds... aan reactieve hechtingsstoornis heb geleden. Het zal wel niet hoor, maar het verhaal over het jongetje uit Assen... dat aan deze stoornis leed en zijn knuffel was kwijtgeraakt... waarna de politie van Drenthe heel adequaat een opsporingsbericht heeft doen uitgaan... raakte me toch wel erg diep. Ik wil niet zielig doen, maar als ik in mijn jeugd... ofwel Sas ofwel Natas, mijn knuffelhonden, was kwijtgeraakt was ik ook gek van verdriet geworden. Aaf brandt Corsius in haar column op vrijdag in de Volkskrant. En op diezelfde dag plaatst NRC Next een grote foto van Pinky... over twee pagina's midden in de krant. Met mijn telefoonnummer. Na het politiebericht van woensdagochtend... lees ik woensdagavond op internet... Politie zoekt knuffel. En de volgende ochtend kopte de Telegraaf politiejacht op knuffelpinguïn. Ik geloof dat ik het las in het Dagblad van het Noorden. Toen dacht ik, oh ja, dat is waar, ook. ik heb het gisteren bij de politieberichten zien staan. En toen werd ik eigenlijk pas gealarmeerd van, dat is toch eigenlijk wel heel erg bijzonder. Rob Siebelink, van het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP. De rijkwijde of de impact van, van, van ANP-berichtgeving is natuurlijk enorm. Daar zijn we ons natuurlijk ook heel erg bewust van. En uh, vandaar ook dat onze berichtgeving ook heel erg betrouwbaar moet zijn. Dus toen dacht ik, ik ga toch even met de politie bellen van wat er nou eigenlijk aan de hand is. Nou en de politie zei van ja, dat uh, dit is tamelijk onmerkelijk, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar ja, het is zo zielig voor dat jongetje het manneke, zei de politiewoordvoerder ook. En dat manneke, dat vond ik eigenlijk ook zo mooi omschreven dat ik uh, Ron Reins daar ook letterlijk in heb geciteerd. Uh, het manneke, daar krijg je ook echt een gevoel bij van ja, daar zit gewoon ergens in een huis, ergens in Drenthe, een ontzettend verdrietig, zielig manneke te zijn. Om tien voor tien verschijnt een ANP-bericht met als kop... opsporing verzocht. Knuffelpinguin in Drenthe. Ik weet nog wel dat ik die kop heel bewust erboven heb gezet... van opsporing verzocht, en om het nog wat officiëler te maken. Dan denk je, een moordenaar, of een verkrachter, of een TBS tbser die is ontsnapt. Dubbele punt, knuffelpinguin, pinky. het is dus even een hele andere switch... Eh, in wat wij in de journalistiek een beetje gewend zijn. Maar um, ik zal hem even voorlezen... Uh, Opsporing dubbele punt knuffelpinguïn pinky. Assen ANP. De politie in Drenthe heeft een officieel opsporingsbericht laten uitgaan voor een verloren knuffel van een kind dat leidt aan een zware vorm van reactieve hechtingsstoornis. De Drenthe politie heeft niet eerder zo'n opsporingsbericht uit laten gaan. Citaat. Kinderen verliezen aan de lopende band knuffels, zegt een politiewoordvoerder. Maar dit manneke is als gevolg van zijn stoornis ontroostbaar. De knuffel is alles voor hem. Die kun je niet zomaar vervangen door een nieuw exemplaar. In de Drentse hoofdstad zijn ook op tal van plekken posters opgehangen met foto en beschrijving van de knuffelpinguïn die de naam Pinky draagt. De knuffel is nog niet gevonden. U noemt in het bericht opsporing verzocht dat de politie in Drenthe een officieel opsporingsbericht heeft laten uitgaan. Waar staat dat? Waar staat dat? Dat staat eigenlijk nergens. Dat is een beetje een invulling van mezelf geweest. Om, uh... Kijk, het is natuurlijk. De materie die, er, die erachter ligt, over het yogi dat zijn knuffel kwijt is, is natuurlijk heel verdrietig. Um, maar om er een beetje zo'n zwaai aan te geven, alsof er ze. Uh, om het een beetje op te schrijven in de vorm van een tbser... die voortvluchtig is en uit de vermisdag is ontsnapt, krijgt het bericht gewoon even wat meer cachet. En daarom heb ik het bewust zo gedaan. Mm -hmm. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een beetje officieel zo. Want het... de politie heeft het officieel gemeld, Heeft het ook officieel beschreven op de eigen website. Dus in zekere zin ja, is het een opsporingsbericht. Maar wel een, be een beetje met een knipoog, Ondanks het verdriet van het manneke. En ik vind nog steeds die kop opsporing verzorgd... dubbele punt knuffelpinguin Pinky Is een... Nou ja, dat klinkt misschien wel heel erg onbescheiden... maar ik vind hem tamelijk briljant. U zegt ook van in het Drentse hoofdstad zijn op tal van plekken posters opgehangen. Heeft u die gezien? Ik heb ze op dat moment niet... Uh, want ik was niet in de gelegenheid, want het nieuws gaat snel en het moet snel op het amp net uh, Dus ik was niet in de gelegenheid om vervolgens alle bomen in de assen langs te gaan om te kijken wat er nou precies ging. Op zich waren er iets van 15, waren er opgehangen, 15 aan viertjes. Ja, misschien is op tal van plekken, is, is misschien ook een tikje overdreven geweest. Maar ik moest even de politie volgen in, in, in die zin. Nogmaals, ik kon het zelf niet checken. Mm -hmm. uh, en ik geloof dat de politiewoordvoering zei, van op allerlei plekken zijn posters opgehangen. Uh, dat heb ik dan in de beschrijving in het bericht op tal van plekken gemaakt. Ja, dat suggereert misschien dat het er wel honderd zijn, maar goed, oké, okay, het waren er 15. Er is een uh, nieuwsberichtje geplaatst op de website uh, van, uh, van de politie Drenthe. Hypedeskundige Peter Vasteman. En dat vervormt dan uh, binnen uh, vrij korte tijd tot uh, politie maakt jacht op knuffel... tot uh, politie doet een officieel opsporingsbericht uitgaan voor die knuffel... En uh, ja, dat is een soort vervorming die natuurlijk heel uh, onthutsend is. Want dat is toch in strijd met, uh, met de journalistieke uh, werkwijze, met de journalistieke standaarden. Hè, dat je de, je dus niet aan de feiten houdt, maar het, veel, ja, het gaat aandikken eigenlijk. En, en, en spannender maakt dan het is. En bijzonderder maakt dan het is. Want zodra je het dus een officieel opsporingsbericht gaat noemen, ja dan... Uh dan krijgt dat verhaal veel meer gewicht. Dan wordt het voor de andere media nog interessanter om daar werk van te maken. Want, ja, want hoe vaak komt het voor dat de politie jacht maakt op een, uh, op een knuffel? En uh, wanneer, hoe vaak komt het voor dat er zo'n officieel opsporingsbericht uit wordt gevaardigd voor een knuffel? Uh, maar dat was, dat was niet het geval. Het is, dat heeft een journalist bedacht dat dat zo was. En dat uh, wordt overgenomen. En dat wordt overgenomen. En dan lijkt het ook nog alsof de politiewoordvoerder dat bevestigt. En die bevestigt dat ook nog in bepaalde bewoordingen. Hij gebruikt teksten over, uh, over dat jongetje die, uh, die opvallend zijn. Hè. Hij zegt dan: het manneke was ontroostbaar. En nog een paar van die zinnen die heel, ja, die heel aandoenlijk zijn. Eigenlijk ook ontroerend zijn. En ook een beetje doen denken aan de jaren 50. Het is, een, het is een soort bromsnoortaal eigenlijk. En dat voegt allemaal toe aan het beeld van ja, de politie is dus druk bezig met die knuffel. Ron Rijns van politie Drenthe. Ik ben gebeld door de landelijke media. Variërend van uh, man bij het hond, hart van Nederland, het NOS-journaal. Uiteindelijk werd het zelfs van nationaal internationaal. Want behalve uh, de Nederlandse media... ging ook de Duitse en zelfs de Belgische media zich ermee bemoeien. Uh, mensen, ik heb triestig nieuws. Het is eigenlijk nieuws uit Nederland. Nederland staat op zijn kop. Het halve land is op zoek naar Pinky. Maar het verhaal werd ook volkomen verdraaid. Er werd ons gevraagd hoeveel man we ingezet... en dat was geen grap, hoeveel man hebben we ingezet om, om de knuffel terug te vinden. Er werd ons gevraagd wat is de stand van zaken, van het onderzoek. Kijkt de wijkagent er ook naar uit. Hoeveel tips heeft u al binnengekregen? En dat was naar aanleiding, zoals de media zei, van ons opsporingsbericht. Nou, wij hebben geen opsporingsbericht geplaatst. Het is gewoon een klein, simpel oproepje tussen de persberichten gekomen van... hé, hey beste mensen, kijk uit naar die knuffel en zie hem, bel ons even. Peter Vasteman. Dan zie je een ander aspect wat bij Hypes gebeurt, is... iedereen neemt nieuws van elkaar over uh, zonder het te checken. En voegt daar dan weer dingen aan toe. Dat is heel typisch voor een Hype, omdat men allemaal in een soort uh, ja, opwinding zit... van dit is zo'n fantastisch nieuws, dat, dat, dat moeten wij doen. En, uh, ja, dan is de neiging om dat kritisch te gaan bekijken die is niet erg groot. Politie zoekt Pinky de Pinguin. Bart van Tevelen, redacteur NOS Nieuws. Tussen 10 en 11 uur, donderdagochtend, na het ANP-bericht... schrijft hij op de website van de NOS over de verloren pinguïn. En ook de NOS spreekt in haar berichtgeving over een opsporingsbericht. Bart van Tevelen leest een stukje voor. De politie hoopt dat het opsporingsbericht genoeg tips op gaat leveren... om Pinky terug te brengen naar de jongen. Je noemt het een opsporingsbericht. Was het dat? Uh, maar, ja, maar stilte zegt misschien genoeg, maar daar kan ik niet... het is in ieder geval een berichtje geweest op politie.nl. Je hebt daar verschillende categorieetjes. Of het nou echt op onder opsporing stond, dat durf ik niet te zeggen. Hij is op dit moment ontroostbaar. Het beest heeft hij 24 uur per dag bij zich. Uh, hij heeft een hechtingstoornis, een reactieve hechtingstoornis. En dat is voor ons ook een reden geweest om te zeggen: van uh, nou, daar gaan we toch aandacht aan besteden. Uh, op een hele simpele manier, persberichtje uh, plaatsen. En kijken of toch mensen de knuffel hebben gevonden. Wat is mijn eigen rol in dit verhaal? Omroep Max belde me donderdag. Of ik in tijd voor Max op Nederland 2 wilde komen. Dat heb ik gedaan. Zijn pinguïn is alles. Dat is alles uh, uh, wat je maar kan voorstellen. Uh, pinguïn moest overal mee. Uh, pinguïn uh, gaat eten. Pinguïn gaat mee naar bed. Uh, pinguïn uh, gaat hij mee duimen. Uh, nou, alles en nu is wat hij weg. Hij zou voor het laatst gezien zijn. En dan gaat het hele rare vormen aannemen. Nee, maar dan moet je... Bedoel je ik, ik lach er normaal niet daar ook om. Alleen, het is voor, het, voor, voor uh, uh, uh, mijn pleegzoontje is het ongelooflijk belangrijk. En vlak daarna wel de editie.nl van RTL. Daar heb ik ook aan meegewerkt. De ANP vroeg om foto's. Die heb ik gestuurd. Maar toen ben ik gestopt. De wereld draait door wil het hebben. Hart van Nederland. Ze willen dat Amy meekomt. Maar dat weiger ik. Ook al omdat ik van het behandelcentrum van Amy hoor... dat meer publiciteit niet goed voor hem is. En er wordt me ook duidelijk dat het uit de hand begint te lopen. Toen heb ik een grens getrokken. Heb ik meegeholpen aan de hype? Ja, ik denk het wel. wel. Hype-deskundige uh, uh, Peter Vasterman. Uh, kijk, op een gegeven moment kwamen er allemaal verzoeken van media om in programma's op te treden en om uh, de media uh, te woord te staan. En, en, en daar bent u wel op ingegaan. U hebt geloof ik na een verloop van tijd uh, nee gezegd tegen verschillende verzoeken. Maar zeker in het begin uh, heeft dat wel geholpen. Want ik... Ik kan me ook wel voorstellen dat als dan de, de pleegvader zelf optreedt in zo'n programma, dat dat ook bevestigt dat het waar is, dat het klopt, dat, er, dat, het, uh, uh, dat die knuffel, uh, dat die kwijt is, dat het ernstig is, en dat de politie zich daar terecht mee bemoeit enzovoorts enzovoorts. Ja, dat dat dat, dat, dat, dat draagt er wel toe bij. Ja, dat mm. denk ik wel. Ja. Dus ik had er eigenlijk moeten weigeren. Het kan ook wel heel belangrijk zijn voor mijn ja, eigen Precies, het kan je ook helpen natuurlijk. Het kan ook uitkomst bieden en het kan leiden tot oplossingen van de, van de zaak. En ik denk dat veel mensen dat wel meemaken in zo'n situatie. Dat ze voor zo'n dilemma staan van, ja, doe ik mee in die publiciteit? Want dat kan mij misschien wel helpen. Maar het geeft ook wel weer een beetje een verkeerd beeld. Maar ik weet wel uit onderzoek naar andere hypes, andere affaires, als de bronnen van het nieuws zich heel terughoudend opstellen, dan is het voor de media veel moeilijker om dit op die manier uit te bouwen. Dan droogt, het, dan droogt het sneller op, zal ik maar zeggen, de informatiestroom. Ja. Uh, en dat, uh, dat was hier in het begin zeker niet zo. Lig je lekker? Ja. Met wie? Pigmoenwings. Met Kroepoek en Kroepie. Kroepoek. En hoe kwam Kroepoek hier? Die kreeg ik van, van mijn post uit Emmen. Maar een groepboek is like pingy. Als je je hoofd niet meetelt en, en staat er net naar kijkt en spookt dus niet, dan lijkt hij net op pingy. Ja. Kijk maar. Het heeft ook een beetje dezelfde grijzige kleur, hè? Ja, dan kan ik niet liever pingy. Ik denk iedere dag er nog aan. Toch nog een beetje een geluk bij een ongeluk dat Kroephoek en Kroepie er zijn. Happy end toch aan deze reportage van Gerard Leenders, Erik Arends en Kees van der Bos. En de techniek lag in handen van Alfred Koster. Deze soft -rock groep Triggerfinger was dat en I Follow Rivers. ze staan ermee op dit moment nummer 2 in de top 50 van 3FM. Argos, Radio Onyo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En Radio Onyo staat deze week in het teken van het overlijden van Gerard van Westerlo... schrijver van beroemde verhalen als De Pont van Kwart over Zeven... en De Bestuurders van Lijn 16. Daarin ontdekte hij als eerste... De boze burger, waarvan we nog veel te horen zouden krijgen. Gerard van Westerlo werd 69 en vandaag wordt hij begraven in Amsterdam. Hij werkte ruim 25 jaar voor het Weekblad Vrij Nederland... was hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer... en ook nog interim hoofdredacteur van VN trouwens. daarnaast schreef hij lange verhalen voor M, het magazine van NRC Handelsblad. Hij was de man van Argos-collega Irene Houthuis... Gisteren sprak ik met drie oud-collega's van Van Westerloo over zijn betekenis voor de Nederlandse onderzoeksjournalistiek. Bij me aan tafel zaten Elma Draaier, columnist bij Trouw en Vrij Nederland... en Laura Staring, oud-adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad... en voormalig chef van M. En aan de telefoon was Juri Boom, oud-redacteur van De Groene Amsterdammer... en nu correspondent van NRC Handelsblad in India. Alma, mag ik mee bij jou beginnen? Want ik denk dat jij degene bent van ons die Geert van het langs heeft meegemaakt. Ja. Uh, in welk jaar en hoe heb je hem leren kennen? Uh, in 1984, uh, toen kreeg ik een, een brief thuis van een Geert van Westerloof... wiens naam ik uiteraard al kende, want ik was uh, lezer van Vrij Nederland... in mijn zelfs mijn middelbare schooltijd en ook in mijn studententijd. En uh, die vroeg of, hij, uh, of ik een keertje langs wilde komen om te komen praten. En dat kwam doordat hij uh, uh, de, toen de bijlagen ging leiden, de kleuren bijlagen, en op zoek was naar uh, jonge mensen. En toen was ik nog een jong mens. Dus, uh, dus je kwam helemaal in aanmerking. Ja, wat dat betreft wel gelukkig, ja, ja. Juri Boom, wanneer heb jij Geert van Wesseler leren kennen? Uh, dat was in 1997, toen hij uh, uh, hoofdredacteur werd van, van de Groene Amsterdammer. Waar ik toen nog werkte als... Nou, ik was geen stagiair meer, maar ik, ik had een soort non-status. Uh, ik kon niet in vaste dienst genomen worden, er was te weinig geld voor. En dan was je een, een soort van ja, toch een freelancer die dan een vaste plek aan tafel had. En uh, Gerard werd hoofdredacteur en ik, ja, we waren toch met een aantal uh, jongeren, uh, Peter van Maas, Joris van Kasteren, Sander Pleij en wij dachten van oei oei, wat moet het worden met deze nieuwe baas, want we waren Martin van Amerongen gewend. Maar al snel was duidelijk dat hij uh, ons juist echt onder zijn hoede nam en dat, dat het wel uh, goed was voor ons dat hij hoofdredacteur werd. Laura Staant, jij kent hem anders, want uh, jij was juist zijn chef hè, als chef van het ja. magazine van uh, NSCM van nou, zo heeft het nooit gevoeld hoor. Ik, uh, ik, ik ben in 1999 begonnen met, de, met een maandblad bij, uh, bij een krant. Wat natuurlijk een betrekkelijk vreemde constructie was. Hè, want we willen allemaal de New Yorker maken. Maar uh, dan blijkt natuurlijk al gauw dat er niet zo heel veel mensen zijn in Nederland die, die, dat, uh, kunnen. die dat kunnen. En dus ik was ongelooflijk blij en trots dat, uh, dat het lukte om, uh, om Gerard daarvoor te interesseren. En hij vond het op zijn beurt fantastisch dat er weer een podium was waar je stukken van 8000 woorden kwijt kon. Want het is tamelijk uh, uniek in Nederland, hè? Ja, het bestaat ook niet meer. Het is, uh, het is een paar jaar geleden opgeheven. Um, en uh, twee weken geleden, toen ik Gerard voor het laatst zag... hebben we dat nog betreurd. Maar um, uh, hij was uh, ja, natuurlijk toch voor ons een van de sterrauteurs van het blad... dat acht jaar bestaan heeft. Elma, even terug naar dat kleuren, die kleurenbijlage van, van Nederland... Ja. waar jij dan als uh, jong talent aan verbonden was... <laughs> uh, je hebt daar een immemorium over geschreven in Vrije Nederland... ook deze week, waarin je Gerard je mentor, je leermeester noemt. Hoe, hoe moet je je, ja, was dat een soort klasje? Of? Nou, ja, nou eigenlijk wel. Want er zaten mensen in, uh, zoals ik, die dus heel weinig ervaring hadden... en er zaten mensen in die research-ervaring hadden. Dus uh, Ingrid Harms en Elmer Verheij, naamgenoten van mij... die ook gingen schrijven toen. Dus uh, eigenlijk iedereen uh, uh, kreeg de, de Gerard-begeleiding en dat nam hij. Wat was de Gerard-begeleiding? Dat was dat hij van de eerste zin tot de laatste zin je stuk las en dat, dat hij ja. werkelijk op, dus op structuurniveau, op inhoudelijk niveau, maar ook op woordniveau uh, uh, met zijn pennetje aan de slag ging. Een soort moederkloek. Absoluut moedekloek. En, en, en dat, dat strekte zich nog veel verder uit. Dat was ook uh, de journalistieke vorming in de zin van de morele do's en don'ts. Wat je wel niet kunt doen in, in je werk. En waar de grenzen liggen. Hoe je moet onderhandelen over een stuk. Ik bedoel, echt het, het vak van A tot Z. Echt ongelooflijk zoals hij dat aanpakte. En ik heb dat in het in memorium ook vergeleken met uh, de meester en de, en de gezel. Zoals je vroeger tot een gilde mocht toetreden pas na een lange leerschool. Je werd onder de hoede genomen van een meester. En dan leerde je het vak. Zo heb ik het van hem geleerd. Dus ik ben hem, ik ben hem zoveel dank verschuldigd... Voor, uh, voor wat hij mij in de, in de journalistiek heeft uh, bijgebracht. Joeri Boom in jouw Groene Amsterdamse jaren... was Geert van Westerloof voor jou ook zoiets? Een ja, mengeling van moederkloek, uh, leermeester en, en moreel kompas? Ja, dat van is die, van die moederkloek uh, dan weer iets minder. Maar die, die laatste twee zaken zeker, zeker wel. Uh, ook inderdaad op het niveau van uh, hoe schrijf je een artikel... Um, ik weet nog, we hebben een enorme primeur gehad. Het was eigenlijk vlak nadat Gerard uh, hoofdredacteur werd... Uh, voor de Groene Amsterdammer, samen met Sander Pleij... die nu voor Vrij Nederland werkt, uh, ontdekten wij een archief... het LIRO-archief, Nou, ik, ik zal het niet helemaal uitleggen... maar het was een wereldprimeur. Iets met de oorlog. Iets met de oorlog. Wij, wij konden aantonen uh, dat er uh, allerlei kleinodien van uh, Joden... die uh, gedood waren, vermoord waren... dat die door Nederlandse ambtenaren waren... Ja, Onderling waren verdeeld. Dus een enorme primeur, wereldprimeur. En ik weet nog dat wij ons tweede stuk schreven. Het eerste bracht de primeur op gang, het tweede maakte hem af. En daar stond heel veel druk op, want overal om ons heen, buiten, rond de redactie. stonden echt satellietwagens. Dus het was echt niet te geloven. Zelfs van de Japanse tv. Uh, en wij moesten het stuk nog uh, afmaken. Het was nog niet helemaal rond. De deadline was nog een, een half uurtje uh, van ons af. Toen zijn we rustig gaan zitten in het kamertje van Gerard. En zin voor zin hebben we met z'n drieën, maar natuurlijk eigenlijk, deed Gerard dat, hebben we dat stuk gemaakt. En daar heb ik uh, geleerd, ter plekke, in, in dat kamertje, op dat moment, hoe belangrijk het is dat je altijd de rust behoudt uh, in je vak. Ook al sta je onder nog zulke druk. Uh. Dat was een van de dingen die ik van Gerard heb geleerd. was niet iemand die je opjoeg, zoals de meeste chefs en hoofdredacteuren? Oh, nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En, en, en ik ben daarna veel naar oorlogen geweest. En uh, nou ja, dan heb je dus op allerlei manieren je rust nodig. Ook om echt om, om, uh, nou ja, om, om te overleven, zeg maar. En dat heb ik onder meer van Gerard geleerd. Laura Staak, ik heb hier uh, de, de bundeling van zijn artikelen uit Vrij Nederland en uit NRC Handelsblad. Een paar jaar geleden verschenen, onder de term niet spreken, uh, de titel Niet spreken met de bestuurder. Als je inhoudelijk kijkt. Uh, wat voor dingen heeft hij bijgedragen? Wat voor onderwerpen heeft hij aangedragen? Wat had hij eerder door dan andere journalisten in Nederland? Nou ja, het, het interessante was voor mij... Ik heb hem dus niet als leermeester gehad. Maar uh, dat was, was dat uh, hij bij NRC kwam op het, uh, in het Fortuintijdperk. En dat was natuurlijk een journalistieke goudmijn. Hè, en ook een... Een, een periode in de journalistiek... waarbij ook, eh, ook bij ons op de redactie... een zekere verwarring was over... Uh, mijn god, wat hebben we allemaal... hebben we dat niet zien aankomen... en waarom hebben we zo zitten suffen, et cetera. Nou, Gerard had dus niet zitten suffen... want die had dit allemaal al opgeschreven in Vrij Nederland... al Staat in de jaren tachtig... Um, dat was dat uh, beroemde stuk uh, over tramlijn, tramlijn 16, zeg maar. Waar, uh, waar de, de, uh, de, trambe, de uh, trambestuurders. Uh, de pont over het uh, ei had De pont nog. over het ei, maar de trambestuurders uh, ja. zich, zich kwaad maakten over de socialen. De, ja. nee, de sta van Elma draait. En ik lees lezen ja. nog eens even. Dat is uh, dus nog ver voor de tramlijn 16. Ja. Begin jij 80. En daarin brengt hij dus letterlijk in beeld samen met Elma van uh, dat er een. Groeiend, uh, groeiende rancune is ja. onder de, de klasse die, zou ik maar zeggen, de prijs moet betalen voor uh, de multiculturele samenleving. Dat noemde niemand nog zo toen. En, de, en hij signaleerde daar die enorme rancune. En, en dat is echt ongelooflijk als je dat zo met, met terugwerkende kracht leest. Nu is het bijna een cliché, maar toen was dat echt zo nieuw. En daar kreeg hij ook gedonde mee, hè, van, van inderdaad anti Ja, want pomitees. hoe werd daar toen ja. op gereageerd? Nou ja, dat mocht je nog helemaal niet zeggen. Dat was een heel groot taboe. Nu is het helemaal geen taboe meer, maar toen wel. Ja. En echt ook, als ik me goed herinner, ook vanuit, uh, vanuit de, de, het vak. Dus medejournalisten die, die ook uh, nou echt schandelijk hebben gereageerd. Ja. Dat mocht je gewoon niet opschrijven. Nou, dat was natuurlijk toch de verdienste nou ja. van, van vrij Nederland... Dat, uh, dat jullie dat wel hebben afgedrukt allemaal. en uh, Bij ja. ons was dat toen nog ver te zoeken. Maar in, in, dis, in, die, in die periode... NAC was meer de linkse kerk dan vrij Nederland. Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat, dat vind ik sowieso een rare term waar ik niks mee kan. Maar in ieder geval, hij had geen partiprie... Uh, uh, hij dook in een onderwerp en hij was pas tevreden als hij een antwoord had op alle vragen die hij had. En, en dan kwam hij met een soort van conclusie. Uh, en en uh, ja, dat. dat uh, veel journalisten hebben toch een, een, een soort van. Uh, politieke, ja, een soort politieke voorkeur. Hij ja, was natuurlijk. Best een sociaaldemocraat, voor zover ik weet. Linksliberaal liberaal ja. ze altijd. Maar... Het is ook tot het einde <coughs> toe gebleven. Maar hij had het, inderdaad een open blik. En dat, dat heeft hij, met, ook, dat bracht hij ons ook bij. Dat je zo moest kijken. Hè? En dat, je, dat je dus niet. Ik word altijd ontzettend boos als mensen vragen: als je iemand als je een reportage wilt maken of een interview wilt maken, wat is uw insteek? De insteek moet namelijk zijn: dat is al een rot woord. Dan mag je, moet je al je mond spoelen. Maar je, in, je insteek moet namelijk zijn. Ik kom hier met een open blik en ik laat mij graag verrassen. En dat had hij. Juri, we hadden het daarnet ook even over uh, Gerard van Westerlo als moreel kompas, Iemand die je de do's en don'ts van de journalistiek bijbracht. He heb jij daar ook bij de Groene Ervaring mee gehad? Dat hij je leerde wat je kon, wat de grenzen waren, wat je niet moest doen? Ja, ja. Um, eigenlijk op twee momenten. Uh, ik, ben, nou, ik, ik schrijf eigenlijk de reportages uh, voordat hij kwam... En hij is natuurlijk de reportage-expert. Dus ik dacht: Oh god, uh, uh, wil hij dat nog wel dat ik dat doe? Nou, dat vond hij goed. Ik moest nog wel het een en ander leren. Dus uh, uh, op een gegeven moment ging ik dan uh, de dakloze krant Z verkopen. Uh, als, daklo uh, als dakloze persoon. Dus niet als Jury Boom. En dat is natuurlijk undercover journalistiek. Nou, we hebben lang gesproken over hoe je dat doet. Wat je wel en niet mag doen. Ik heb er ook een fout in gemaakt toen. Want ik ben een stapje te ver gegaan. Wat deed je? Wat was fout? Nou, ik ging ver... kijk, ik wilde natuurlijk ver mogelijk gaan met zo'n reputatie en niet alleen maar op die plek staan in het krantje verkopen en kijken hoe mensen op mij reageren, wat ze tegen mij zeggen, da daar was het om begonnen. Maar ik wilde eigenlijk ook wel een stap zetten in het milieu van de daklozen, uh, uh, de, ja, de daklozen in Amsterdam die dat krantje verkochten. Ja. En daar in dat milieu heb ik me ook niet uitgegeven voor uh, de journalist die ik was. Allemaal nou, kan niet. Dit is hem tegen allemaal draaien. Voor zover ik het weet, zou Gerard het nooit, nooit gevonden nee. hebben. Altijd met open nee. vizier. Altijd met open vizier. Ja, en, nou, en dat heeft hij me ook uh, stevig duidelijk gemaakt na de hand. Je, <laughs> je hebt op je kop gehaald <laughs> ik toen, ben, Jury. Ik was jong en, uh, en, en, en ik deed wel even wat fout. Dus dat heb ik geleerd. En een andere uh, kwestie die ik ook heel interessant vind, is... Toen ik terugkwam van mijn eerste oorlogreis, toen nam Gerard me mee uit eten... en toen vertelde hij dat hij... Aan boord is geweest van de Aquila Laudo. Ik denk dat, uh, nou ja, dat uh, Sommige Een verhaal kennen. Ja, ja Middellandse um, Zee. Precies, het was in de jaren 80, 84 staat erbij. Ik heb het laatst opgeschreven, dag 84. Um, Gerard was bezig om een reportage te maken... over de Nederlandse ambassade in Cairo. Toen gebeurde dit. Um, hij kon uiteindelijk met een crisisteam op die boot zijn. En volgens mij, of, ik weet of hij toen nog gekaapt was, dat schip weet ik niet... Uh, maar hij vertelde dat hij een wand met foto's. Je, ken, je kent ze wel, die foto's die gemaakt worden door... Van die uh, snapshots? Van de ja, van dan blije, blije passagiers. Die mag je dan kopen. Ja, ja die mag je, kan je dan kopen voor een lucht bedrag. Daar hing een foto en Gerard wist meteen zeker van de kapers. Drie man, uh, mediterraan uiterlijk, het ging om, om Palestijnen. En hij kon hem zelf meegissen. En hij vroeg aan mij, zou jij dat gedaan hebben? Dus ja, ik dacht even na, nou, ik voelde dat ik eigenlijk nee moest zeggen. Maar ik zei ja, natuurlijk. Want dit... En dat was het foute antwoord? Nou, het was absoluut het foute antwoord. Ik, ik dacht, ik ga voor die wereldprimeur. Ik zou dat gedaan hebben. Maar Gerrit zei, nou, ik heb het niet gedaan. Want als ik dat had gedaan, dan waren de medewerkers van de ambassade... die mij stiekem mee aan boord hadden genomen, zeker ontslagen. En zijn, nou, zijn boodschap was heel simpel. Beste Jury, jij kan naar oorlogen gaan en jezelf in gevaar brengen. Maar bedenk dat je ook anderen in gevaar brengt. Door met ze te spreken. Door het anderen zien dat jij met ze spreekt. En uh, wat voorop staat, is uh, dat je dat laatste nooit doet. Denk aan de mensen uh, die jou zover hebben gebracht. Dus wees een sociaal journalist. Heel belangrijke les. Ja, het mooie vond ik ook van hem, dat, uh, want dat doen ook lang niet alle journalisten... dat hij altijd, uh, voor zover ik weet, zijn stukken ook voorlegde. Hè? Als hij... Uh... Uh, bijvoorbeeld, hij heeft voor M een, een, een spraakmakend verhaal gemaakt over de PvdA-fractie onder leiding van Melkert. Ja. En uh, nou, dat, daar waren ze natuurlijk uh, zeer niet blij mee. Nee, ze waren daar niet blij mee. Zwak uitgedrukt. En, maar nee, hij, hij ging altijd met, met zijn stuk voor publicatie uh, naar de mensen toe en dan liet hij het lezen en dan. Dan werd er ook over gediscussieerd. Uh, hij deed weinig water in de wijn, volgens mij. Maar ja. hij was altijd zo fatsoenlijk... dat hij mensen voorbereiden op wat er komen ging. Tot slot, want ja. eigenlijk lijkt me dit zoals je het moet doen. Niet heigerig, uh, je er echt in verdiepen, de mensen in hun waarde laten... Maar hoe, hoe bijzonder is, is dat in de huidige journalistiek? Ja, dat is eigenlijk een ongelooflijk treurige conclusie. Want, maar je hebt helemaal gelijk. Want, waarom is dit niet, niet normaal? Waarom is het niet normaal nou, om met een open blik de wereld in te stappen? Waarom is het niet normaal om mensen fatsoenlijk te behandelen... en het vertrouwen niet te beschermen? Ik heb eerlijk gezegd geen antwoord op... maar het is wel iets om heel erg over na te denken. Ja. Nou ja, in de dagbladjournalistiek is dit naar mijn smaak aan het verdwijnen... Het is uh, de hoofdredacteur van NSC Handelsblad, uh, waar ik trouwens inmiddels niet meer werk. Uh, die, uh, die zei in, in de Volkskrant onlangs: van uh, ja, een stuk van 4000 woorden, dat kan echt niet meer. Uh, nou ja, de, de, alles, de druk op redacties wordt steeds groter om snel te scoren. En ja, dan heb je gewoon geen tijd. Met Elma Draaier, Laura Starink en Jurie Boom stonden we stil bij het overlijden van Gerard van Westerlo, reportage-expert. Meester van het grote goed geschreven verhaal. en sociaal journalist. Hij wordt vandaag begraven. Volgende week in Argos, deel 1 van een tweeluik-over-opzangcentrum. ter Apel, de plaats waar asielzoekers Nederland binnenkomen. Straks tros in bedrijf met onder meer het ondernemerspanel. daarin. Annemarie van Gaal, u kent hem misschien uit de PC Hoofdstraat in Amsterdam. En oud-staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk. Hij werkt tegenwoordig bij Royal Haskoning. En uitgeverij De Bezige Bij heeft de artikelen van Gerard van Westloog gebundeld. Het boek heet Niet spreken met de bestuurder. En daarin vindt u onder meer reportages als Amsterdam, Tremlijn 16. Den Haag, de P van de A-fractie. En Rotterdam, de Boze Mannen. Dit was Argos. Ik wens u een goed en vreedzaam weekend.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 Dit is Radio 1.